8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Sanoma en Talpa nemen SBS Nederland over. Gelderland maakt bezwaar tegen verhogingssalaris nu een topman... en proef met inkomensafhankelijk huren lijkt een succes.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 Uitgevers Sanoma en mediabedrijf Talpa nemen SBS Nederland over van de Duitse Pro7 Zat eins. Sanoma wordt voor twee derde eigenaar en Talpa van John de Mol voor één derde. Na RTL is SBS in Nederland de grootste commerciële televisiemaatschappij. Het bedrijf heeft de zenders Net 5, SBS 6 en Veronica. De tv-bladen Veronica Magazine en Totaal TV, en tv-productiebedrijven en teletextbedrijven. In België neemt Sanoma samen met Corelio en Wouter van den Houten en Erik. SBS België over. De totale waarde van de overname in Nederland en België is ruim 1,2 miljard euro. De mededingingsautoriteit moet de transactie nog goedkeuren. Huurders zijn bereid meer te betalen voor hun woning als ze meer verdienen. Bijna 80 vindt het rechtvaardig om de hoogte van het inkomen en de huurprijs van een huis aan elkaar te koppelen. Blijkt uit de evaluatie van het experiment Huur op Maat, waar 13 woningcorporaties aan meewerkten. De afgelopen twee jaar kregen deelnemende huurders met een laag inkomen een grote korting op de huurprijs. Mensen met een hoger inkomen ontvingen veel minder korting. Volgens de corporaties is huur op maat een goed alternatief voor het gewone huurstelsel. De Woonbond is minder enthousiast omdat het de doorstroming op de woningmarkt zou tegenhouden. Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke werkgroep opgericht die moet kijken hoe er sneller kan worden opgeschaald bij vermissingszaken. Aanleiding is het onderzoek in de zaak Millie Boelen uit Dordrecht. Het OM erkent de kritiek van de evaluatiecommissie dat de vermissing van het twaalfjarige meisje is onderschat door politie en justitie. Volgens de hoofdofficier van justitie hadden leidinggevenden snel bij elkaar moeten komen om besluiten te kunnen nemen.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 De Amerikaanse soldaat Bradley Manning, die verdacht wordt van het doorspelen van geheime informatie naar website Wikileaks, wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Hij zit nu vast op een marinebasis in Virginia en gaat naar een gevangenis in Kansas. De overplaatsing betekent volgens het Pentagon niet dat het gevangenisregime in Virginia niet deugde. Internationaal en nationaal is er veel kritiek op de behandeling van Manning. De Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind wordt gemaakt aan de Woekerpolis-affaire. Een meerderheid vindt dat gedupeerden beter moeten worden geholpen en meer geld moet terug moeten krijgen. Woekerpolissen zijn ingewikkelde beleggingsverzekeringen, waarbij mensen meer betalen dan vooraf was afgesproken. Minister De Jager van Financiën moet verzekeraars meer achter de broek zitten, zodat gedupeerden sneller hun geld terugkrijgen, vindt de Kamer. Daarnaast moeten de verzekeraars zelf werken aan het herstel van vertrouwen. In totaal zijn de laatste jaren zo'n 6,5 miljoen woekerpolissen verkocht door ruim 20 verzekeraars. De Nederlandse marine op de voormalige Nederlandse Antille en Aruba zal weinig merken van de bezuinigingen, heeft minister Hille van Defensie gezegd aan het slot van zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire. Hooguit vervallen hier en daar wat staffuncties, zei hij.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 Veer veel zon. Aan zee liggen de maxima rond 20 graden. In het zuidoosten wordt het plaatselijk 25 of 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog met vergelijkbare temperaturen. Aan de B-verkeersinformatie met bijna 160 kilometer file. Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste file staan in de regio Rotterdam. Maar ook op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. En bij Nieuwebrug, een stukje verderop, ook weer 4 kilometer file. Dan de A12 naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 5 kilometer. Dat, zijn, dat, dat komt door werkzaamheden die daar al een tijdje aan de gang zijn. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... heeft een tijd lang een kapotte vrachtwagen gestaan. Die is zojuist weggesleept daar. Tussen Hendelkido Ambacht en Sliedrecht Oost... staat inmiddels wel 8 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open, maar het geeft nog wel veel vertraging daar. En er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding.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 SBS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. SBS Nederland is verkocht waar de programma's blijven. Dat hoort u zo. Waar alle Poolse werknemers in Nederland blijven. Dat hoort u ook zo. Vandaag wordt er een Polentop georganiseerd. En die arbeidsmigranten worden vooral nog gezien als probleem. En dan de verdwijning van Millie Boele vorig jaar. De zaak is door politie en justitie bepaald niet goed, uit. Pardon, niet goed aangepakt. Politie en OM hebben steken laten vallen... in het onderzoek naar de verdwijning van Millie Poelen. Dat blijkt uit conclusies van de evaluatiecommissie. En die conclusies zijn al in handen van de NOS. De vermissing van Millie is te lang onderschat. De familie van Millie lijkt met uh, gemengde gevoelens te kijken... naar de reacties, zegt hun advocaat. De familie staat er nog steeds heel bijzonder in. Zij waarderen ook wel de, de regisseurs die, uh, die hen daar te plaatsen... Uh, en in de beginfase hebben begeleid. En nog, overigens familieregisseurs die hen nog steeds begeleiden... waar ze ontzettend veel aan hebben. En ze staan er ook zo in dat ze zeggen... ja, wij hopen vooral dat het fout in de toekomst uh, voorkomt. Maar ja... Het blijft natuurlijk toch heel pijnlijk en schokkend. We gaan erover door met hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zaak gevolgd, het rapport van de evaluatiecommissie gelezen, is het een harde conclusie? Ja, dat is verbazend hard. Het, het rare is dat, dat in de persberichten eromheen. Uh, uh, een soort sfeer is van: nou, we hebben het eigenlijk hartstikke goed gedaan. We ja. hebben wat steekjes laten vallen. Maar als je het rapport zelf leest, dan is het eigenlijk gewoon keihard. Ja, de mensen ter plaatse. Het plaatsen? is dat. dat uh, eigenlijk ontzettend veel fout gegaan is. Ondanks dat allerlei individuele politiemannen, zoals de advocaat, dat hier ook terecht zegt, ontzettend hun best gedaan hebben. Maar het ontbrak aan leiding, het ontbrak aan inzicht, het ontbrak aan voorbereiding op zo'n bijzonder probleem. We hadden er gewoon eigenlijk kent nog nooit over nagedacht. Ja, dat is opmerkelijk. Ook, ook um, een van de meest in het oog springende aspecten van, van de zaak... zeggen de onderzoekers, is dat het lijkt alsof bij OM en politie... en vooral bij de leiding um, ja, de vermissing gezien werd als business as usual. Dat, dat er eigenlijk niet meer fris gekeken werd naar deze zaak. Um, en dus niet alles gedaan werd om dit meisje te vinden. Gebeurt dat nou, bij meeragenten? Een van de problemen die je, die je in deze zaak ziet, en dat zie je ook in heel veel meer zaken... dat beschrijf ik ook in mijn recente boeken, Overtuigend Bewijs, uitgebreid... is dat men, men niet de logica van de situatie probeert te doorzien. En wat je hier in feite ziet, is natuurlijk niet een normaal rechercheonderzoek. Het is een bijzonder onderzoek waar je ontzettend snel... ...heel adequaat moet uh, proberen te handelen mm -hmm. in een ontzettend rommelige situatie. Uh, dat, dat is evident. En dan kan je dus niet zeggen, we gaan allerlei nette procedures aflopen... ...en we kijken er morgen nog eens een keertje naar. Nee, je moet direct handelen. Mm -hmm. En je ziet dat dat in, op een hele hoop punten niet gebeurd is. Bijvoorbeeld, de eerste rechercheurs die ter plaatse kwamen... ...die treffen natuurlijk in het huis van de familie Boelen een ontzettend rommel aan. er dus lopen mensen in en uit, want ja, die hele familie is in paniek terecht... En de, de, de, de buurtbewoners, familie, vrienden, die, die zijn druk bezig daar. Dus hadden daar uh, de, de situatie veel meer moeten tot rust brengen, consolideren. En van daaruit uh, sneller op zoek gaan naar de buurman. Maar meneer Van Koppen, heeft dat dan te maken met um, ja, een bepaalde frisheid die ontbreekt... om te kijken naar zo'n zaak <kliek> en alert te zijn? Bij ja, het is toch een soort alert. Kijk, één, één van de kernpunten is natuurlijk... Uh, uh, de vraag is... Op aan het zegt moeder van, ja, Millie die had het over een buurman met een kat die eraan kwam. Uh, dus dan, dan moet je toch onmiddellijk bij de buurmannen gaan zoeken. En wat men natuurlijk op dat moment had moeten doen, is bij alle buurmannen uh, binnentreden. Gewoon het huis ingaan. En volgens uh, uh, hoogleraar hoogleraarszakkers, mijn collega Nijmegen, uh, had de daar ook gewoon het recht toe in deze situatie. Men had dat gewoon direct moeten doen. Ja. Je, het, het vreselijke verhaal is natuurlijk dat... Uh, meer die boelen uh, zo snel om het leven gebracht was dat dit ook geen zin had gehad uiteindelijk. Maar... Nee, het had haar uiteindelijk niet gered. Maar uh, wat Lara net al zei, het komt natuurlijk vaak voor. Er worden dagelijks vermissingen aangegeven en heel vaak duiken die kinderen ook heel snel weer op. Sluit er dan toch iets van in van dat komt wel goed? Nou ja, kijk, even uit mijn hoofd, ik geloof dat er iets van 2000 vermissingen per jaar gemeld worden bij de politie. Ja. En uh, daar blijven na, na een week of twee nog iets van 40 uh, mensen over. Dus de meeste vermissingen die zijn heel kortdurend en voor de hand liggend. Dus je moet als Blit zeggen, je kan natuurlijk niet op iedere vermissing nee. op volle sterkte eruit gaan. Maar je moet ze eruit pikken waar je dat wel moet doen. Ja, en, en er waren natuurlijk hier allerlei uh, toch vrij harde aanwijzingen dat dit een, een echt serieuze vermissing was. Zoals het was koud en haar, haar winterjas hing nog thuis, alle lichte branden nog. Haar telefoon, uh, die had ze wel meegenomen. Maar uh, er was, uh, waren braaksporen aan de voordeur. En het verhaal over de buurman die een moeder vertelde... Uh, ja, dat had toch uh, veel sneller uh, de politie moeten alerteren. Is het ook zorgwekkend, uh, vindt u, dat uh, de samenwerking tussen het OM en de politie... zo moeilijk is verlopen? Althans, dat concludeert de commissie. Um, dat, dat liep niet, niet goed. De politie wilde wel vol gas, en was terughoudend. Zijn er tegenstrijdige belangen die zo'n zaak dan frustreren? Er uh, is natuurlijk niet tegenstrijd. uiteindelijk heeft... de uh, Ook materieel, het, het Openbaar Ministerie de leiding. En uh, ja, de politie wil natuurlijk in veel gevallen wat anders dan de officier van justitie wil. En soms heeft de politie achteraf gelijk, en soms de officier van justitie. Daar maakt u zich niet zoveel zorgen over. Nee, kijk, er, er, is er zijn vaker strubbelingen tussen politie en o Openbaar Ministerie. Maar die hebben natuurlijk een iets andere pet op. De, op het OM moet vaak kijken naar is het rechtmatig wat we doen, is het wel proportioneel wat we doen, enzovoort. Maar in dit geval had men dus gewoon uh, moeten, moeten, die huizen moeten binnentreden van de buurmannen. Goed. Zonder meer en op heel korte termijn. Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie. Dank. Graag gedaan. Bijna kwart over acht. Uitgeverij Sanoma en Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, nemen SBS Nederland over. SBS Nederland bestaat onder andere uit de zender SBS 6, Net 5 en Veronica. Thomas Notomans van Talpa, goedemorgen. Goedemorgen. En het is overgenomen voor 1,2 miljard euro. Tevreden over deze deal? Nou, dat, dat bedrag dat u noemt, dat, dat is de waarde van het de totale deal. En als u goed kijkt, samen met een paar andere partners, ook uh, SBS België over. Aha. En de totale overeenkomst betreft dus 1,225 miljard. Precies. Maar nogmaals de vraag, bent u al met al tevreden? Ja, dit is hartstikke mooi nieuws... Uh, Natuurlijk voor ons, maar uh, wij denken ook, uh, ook breed, ook voor, voor Nederland. Ja, waarom? Uh, nou, partijen, de Sanoma en Topa willen uh, bouwen aan een, uh, aan een mooi, nieuw, modern media-platform. Uh, investeren in, uh, in dat bedrijf, in SBS Nederland. Uh, terwijl de vorige eigenaren, toch, uh, dat waren private equity-partijen, toch vooral uh, zaten te kijken naar wat zij konden verdienen op hun geïnvesteerde euro. En natuurlijk, Sanoma en Talpa zijn ook commerciële bedrijven. Nou, ook dus toch wel, ja. Jazeker. Maar uh, dat, de, dat, de, hoe het, die return on investment, zoals dat heet, die komt pas aan het eind. Eerst investeren, eerst zorgen dat je mooie nieuwe dingen uh, bouwt... Waar, waar mensen naar willen kijken, waar adverterers graag hun geld bij kwijt willen. Ja. En daarna verdienen. Ja, U heeft er natuurlijk, John de Mol, in Gazi, een prachtige afzetmarkt bij op deze manier. Um, wat gaat u Nederland brengen? Nou, binnen, binnen Talpa is een, een ontwikkelafdeling... waar heel veel nieuwe ideeën worden bedacht... en pro nieuwe programma's worden ontwikkeld. Ja. En die gaan wij aanbieden uh, aan de zenders van SBS. En wat, net wat, zoals wat, wat we krijgen we doen. te zien, denkt u? Waar, waar gaat het heen? Net, wat wat voor, zoals wat we voor dat programma's? doen aan de... Aan de zenders van, van RTL en aan publieke omroepen. Ja, maar dat is interessant, hè? want RTL is natuurlijk wel een concurrent van, van SBS. Dus, dus zal er een groot verschil zijn in wat u um, ja, SBS aanbiedt en wat u RTL aanbiedt? Nou ja, in, in genre niet, maar in, in, in, in titels en in, in programma's natuurlijk wel. Ja. ja? Kunt u niet een klein tipje van de sluier oplichten, meneer Noordelmans? Want wat, wat bent u voor plan met SBS? Hetzelfde als, als wat dit bedrijf... Tot, tot nu toe heeft gedaan. En dat is uh, ideeën ontwikkelen, uh, hmm. programma's maken, kijken of die succesvol zijn. Dus ik, hou van, ik is, hou van Holland dat soort programma's, boeien met de buren? Programma's in dat genre, hè, programma's die succesvol kunnen zijn op de Nederlandse markt... om ze vervolgens internationaal uh, te kunnen aanbieden aan zenders in de hele wereld. Dat is de filosofie van dit bedrijf. Hoe zit het eigenlijk met de RTL? Want John de Mol is ook daar aandeelhouder. Kan dat samengaan? Want dat is de concurrent. Wat ons betreft wel, het, het, het, het, het Talpa heeft een minderheidsbelang in uh, RTL en krijgt een minderheidsbelang in SBS Nederland. Ja, maar nogmaals, Zeker. het zijn wel concurrenten van elkaar. Kan dat? Zeker, maar nou, u weet, de, de Mol heeft een lange geschiedenis uh, in het bedrijf en de Mol, en in, in die tijd bood hij uh, zijn programma's uh, aan. aan uh, alle zenders aan een publieke omroep en alle commerciële zenders. En het ging uitstekend. Nou, laten we het anders vragen dan, meneer Notemans. Waar is straks De Voice te zien? Want dat is natuurlijk een ontzettend succesvolle formule. Die wil iedereen hebben. De Voice of Holland is een RTL-programma. En okay. zolang RTL dat programma uh, wil afnemen... Uh, zolang uh, maken wij het voor RTL. Ja, zolang ze daar een mooie prijs voor betalen, maakt u het voor RTL. Ja, een mooie prijs voor betalen? Natuurlijk, wij zijn een commercieel bedrijf. En iedere klant betaalt een... Een mooie prijs voor het programma dat u bij ons afneemt. Dat is, daar is toch niks mis mee. Nog even proberen, komt er ook mee voetbal? Gaat u daar nog iets mee doen? Nou, weet u, dat is allemaal veel te vroeg. Wij oh. kondigen vandaag een, een, uh, een, een plan aan. Dat gaat naar de Nederlandse mededingsautoriteit. Die, die mag daarover zeggen wat ze, wat ze daarvan vinden. En uh, daarna gaan we kijken en praten met, het, uh, met de mensen bij uh, SBS om te kijken wat we daar kunnen aanbieden. Dan bellen we Ik nog een keer. Dat, wat zegt u? Dan bellen we nog een keer. Heel graag. Als u de plannen wat uh, concreter heeft. Hartelijk dank Absoluut. voor uw uitleg. Goedemorgen. Zomaar weer eens eventjes naar Syrië. Daar is uh, de noodtoestand opgeheven. Na bijna 50 jaar. Maar quittercasters van het regime worden nog altijd opgepakt... en hebben weinig fiduzie in deze stap. Gaan we gaan het zo over. hebben eerst naar de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg? Jij zei het wordt een rustige ochtend. Is dat ook zo? Nee, dat is niet uitgekomen. No. Het, is, het is drukker geworden dan uh, we hadden verwacht. Wat is daar de reden van? Um, er zijn een aantal uh, ongelukjes gebeurd. En dus er heeft een lange tijd een kapotte vrachtwagen gestaan op uh, de A15. Ik, ik pik even de grote veranderingen eruit... ten opzichte van een kwartiertje geleden. De A12, uh, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Nu veel vertraging over 9 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum, langzaam rijden tussen Dodewaard en we hebben we het over zo'n 8 kilometer. A58 in Zeeland. Daar staat bij de Vlakentunnel in beide richtingen een file van 4 kilometer. En tussen Tilburg en Den Bosch rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Illegale arbeid, uitbuiting, overbewoning en een grote beroep op de sociale voorzieningen. Het zijn volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken... de problemen die arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa met zich meebrengen. Over die problemen gaat het vandaag op de Polentop... die voor de derde keer wordt gehouden. De Polentop heet overigens officieel de Moe-landen-conferentie. En Moe staat dan voor Midden- en Oost-Europa. Tientallen gemeenten, maar ook woningcorporaties. Vertegenwoordigers van betrokken landen en de minister... komen naar die conferentie. Initiatiefnemer en organisator is de Rotterdamse wethouder... Hamid Karakous. Meneer Karakous, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, minister Kamp benoemde vorige week vier problemen die de arbeidsmigratie met zich meebrengt. Illegale arbeid, uitbuiting, overbewoning en een groter beroep op de sociale voorzieningen. Wat ziet u daarvan terug in Rotterdam? Nou, eigenlijk alles. Uh, wat wij zien is gewoon dat we al in 2007 uh, geroepen hebben. Uh, en sindsdien uh, zat iedereen in een ontkennende fase. En sindsdien uh, zijn de problemen wat groter geworden. En eindelijk, gelukkig, heeft minister Kamp het opgepakt en een visie ontwikkeld. En dat was altijd de vraag vanuit Rotterdam. Hoe gaan we nou met die thema's om? En welk thema zal Centraal staan bij de conferentie? Eigenlijk staat de brief van de minister Centraal. En daar staan heel veel thema's in. Van huisvesting tot overlast, werkloosheid... Uh, en, uh, en Europa. Hmm. Uh, hoe ga je daar nou mee om? En hoe ga je nou om dat uh, mensen niet... Uh, hoe ga je de werkgevers aanpakken? Om ervoor te zorgen dat mensen niet worden uitgebuit. Ja, want het, het probleem ontstaat toch bij illegale arbeid... en het niet um, ja, dat goed in de hand houden, lijkt mij. De rest komt daaruit voort. Nou ja, waar het probleem uh, uh, door ontstaat is dat of, of het een probleem is. Kijk, het is een, uh, is een arbeidsmigratie. En dat is van, uh, van alle tijden. En we waren daar niet op voorbereid. Jawel, maar als je hier legaal werkt, dan is er toch niet zoveel aan de hand? Hoeveel? Nou, als je uh, illegaal werkt, uh, is zeker wat aan de hand. Dat uh, betekent dus dat je onder een minimumloon wordt betaald. Want uit uh, uh, cijfers blijkt dat 40% in Rotterdam wordt, uh, wordt onder een minimumloon uh, uitbetaald. Dat is gewoon puur uitbuiting. En daarnaast uh, slechte huisvesting. En uh, de omstandigheden waarin die mensen zich bevinden, veroorzaakt enorm overlast voor de wijk. Dus het is zeker een probleem. Nu horen we allemaal hele negatieve dingen, meneer Koes. Maar um, deze mensen zijn toch vooral ook heel erg hard nodig. Nou, het is voor onze kant niet alleen negatief. Ik begon met me wel uh, te vertellen door te zeggen van de omstandigheden waarin die mensen zich bevinden, veroorzaken overlast. Ja. De mensen worden puur uitgebuit, zowel door de huizenmarkt als door de werkgevers. Hm. Alleen uh, aan de andere kant hebben we die mensen nodig. Dus dat is ons probleem ook niet. Alleen wij zeggen van, je moet wel uh, ervoor zorgen dat ze niet uitgebuit worden. En je moet ervoor zorgen dat ze gewoon keurig kunnen, uh, kunnen wonen. En als je dat niet kan garanderen, uh, moet je die mensen niet hier naartoe halen. Hm. Meneer Karakos, nou kunt u uh, polentoppen houden tot u in ons weegt. Wat hebben de eerdere polentoppen uh, opgeleverd? Nou, eigenlijk heel veel. Ah, uh, kijk. Uh, want wat wij natuurlijk gedaan hebben, uh, is de mensen uh, bij betrokken die dus uh, nogmaals in ontkennende fase zaten. En dat is niet zomaar gebeurd dat we nu eindelijk een visie hebben over, uh, over de migratie. En dat we eindelijk een visie hebben van hoe we de knelpunten gaan aanpakken. Maar gaat er dan ook wat gebeuren, eigenlijk, na het, uh, op de eerste niveau, twee toppen? Nou, op op Rotterdamse niveau hebben we heel veel, heel veel geregeld. En ik denk dat uh, als ik. Uh, kampen uh, uh, mag geloven en ik, dat doe ik zonder meer, want hij heeft bewezen dat hij binnen een paar maanden in ieder geval uh, een brief uh, tot stand heeft laten komen. En ik, ik vind dat hij gewoon heel, heel serieus het probleem aanpakt. Goed. We gaan afwachten wat deze top oplevert. Hamid Karakouz, initiatiefnemer en organisator, een Rotterdamse wethouder ook. Van de arbeidsmigranten naar de noeste arbeiders in de Brabantse natuur, Joris van der Kerkhof. ...malende arbeiders, loonwerkers uh, in de vorm van, uh, van schapen. 300 lopen er door de Loonse en, uh, en Drunense duinen... ...malend uh, over uh, een, een, een heideveld, wat in ieder geval hei kan worden... ...en wat later uh, zand uh, moet worden. Er stonden heel veel bomen, die bomen zijn gekapt... ...want de beheerder hier uh, van, het, uh, van het Nationaal Park... ...die wil dat het stuifzand veel meer ruimte krijgt. Dat stuifzand... wat misschien 150 jaar geleden, in volle glorie overal te zien was. Um, dat, uh, dat wordt een beetje bedreigd, omdat er te veel bomen zijn. Veel te veel bomen die, die, dat uh, die in het stuifstand zijn gaan groeien. En er uiteindelijk voor zorgen dat de wind uh, het stuifzand niet alle kanten meer, meer, meer op kan uh, laten waaien. En daarom hebben ze een hoop gekapt... En gaan die schapen hier uh, het gras uh, uh, opeten. En dan komt er uiteindelijk allemaal uh, weer zand voor terug. En ik merk dat ik niet hard door uh, het zand moet lopen hier. Want er is nog wel veel zand. Want dan uh, krijg je last van je ademhaling. In de verte staan de schapen. En die staan er prachtig bij. Jongens van de kerkhof tussen de schapen die zich nog altijd rustig houden. Dan naar Syrië, daar is ze ingestemd met het opheffen van de noodtoestand. De regering gaat door met het oppakken van dissidenten. Dus wat betekent dat dan? Afgelopen nacht is in de stad Oms, waar de laatste dagen zeer onrustig is geweest... een prominent lid van de oppositie van zijn bed gelicht. We hebben nu contact met Nicole de Vever, Midden-Oosten correspondent. Nicole, wie is deze man? Die is opgepakt. Nou, Mahmoud Isa is een ja, bekend mensenrechtenactivist. Hij zat al eerder vast... Enkele heeft hij acht jaar uh, vastgezeten. In 2006 werd hij voor het laatst gearresteerd. Hij ondertekende er toen samen met een groep intellectuelen een petitie waarin uh, de mensen aandrongen op het herstellen van de relaties tussen Damascus en uh, uh, Beirut, nou, dat was het, uh, het regime niet wel gevallig. En ook nu is hij weer opgepakt, wegens verzet tegen dit regime. En zijn arrestatie komt dus inderdaad een paar uur nadat uh, de noodtoestand werd afgekondigd. Uh, mensen hoopten natuurlijk dat de staat uh, niet meer zomaar het recht zou hebben... zich met elk aspect van het leven te bemoeien. Dat de veiligheidsdiensten, de inlichtingendiensten die echt overal aanwezig zijn... niet meer uh, zomaar straffeloos mensen konden oppakken... ...en zonder vorm van uh, proces konden vastzetten. Maar dit is nu gebeurd en mensenrechtenorganisaties die protesteren meteen... ...en die zeggen ja, dit stelt dus niks voor. Nee, dat maakt het allemaal al niet geloofwaardig... ...de hervormingsplannen van de regering in Syrië. Is trouwens al bekend wanneer die noodtoestand daadwerkelijk ook wordt opgeheven? Nou, in principe uh, zou dat nu al van kracht moeten zijn... Um, ja, en je merkt er dus niks van. Zo is het bijvoorbeeld nu toegestaan om vreedzame demonstraties te houden. Maar aan de andere kant wil je demonstreren, dan moet je daar toestemming voor hebben. En uh, politieke bijeenkomsten, die zijn verboden. En de minister die noemt uh, demonstraties een gewapende opstand van moslimfundamentalisten. Dus de kans dat mensen nu de toestemming krijgen om de straat op te gaan en uh, te laten horen wat ze vinden, is heel erg klein. Heb jij enige idee, Nico? Het is natuurlijk lastig om in de toekomst te kijken, maar hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Want hier neemt toch niemand genoegen mee, uiteindelijk. Nou ja, het, het lastige is natuurlijk dat uh, Assad die aan de ene kant geeft hij toe aan de eisen van de straat. Hij toont zich ja, milder. Hij zegt, ik heb begrip voor de, voor de eisen. Ik ga daar ook echt wat aan doen. Ik ga hervormen. Ik begrijp dat ik de kloof die is ontstaan tussen de straat en het regime moet dichten. Die wil ik dichten met vertrouwen. En kijk, ik maak mijn belofte waar En ik doe de ene toezegging naar de ander. Maar als mensen daar op straat helemaal niets van, uh, van merken, dan komt het gewoon... Te laat is het te weinig en verandert er niks. En is de kans dat mensen op straat hun verzet gaan opgeven niet groot? Bijvoorbeeld nu in, uh, in Homs, stad waar de afgelopen dag, uh, dagen uh, behoorlijk wat geweld is gebruikt, Daar heeft men nu opgeroepen tot een staking van drie dagen. Het is een belegerde stad, zeggen mensen die daar ter plekke zijn. Alles is dicht, de scholen zijn dicht, winkels zijn dicht. Wij gaan hier door met, met ons protest. En het ziet er niet naar uit dat er minder hard gaat worden ingegrepen. Dus het, ja, het lijkt een soort van afstelling. Het regime geeft niet op. Ja, en dan is ook nog de zorg als, uh, als uh, dit, dit regime zou vallen, wat er vooralsnog niet naar uitziet, omdat de inlichtingendiensten echt overal zijn, wat komt daarna? Dus het is echt een hele onzekere situatie. Goed, Nicole Levever, dankjewel weer voor jouw analyse en nieuws uit Syrië. Zo dadelijk na het journaal van half negen gaan we eentjes voor. De Hersenstichting prijst werkgevers met de hersenbokaal.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 Voorkom problemen. En kijk op WeetHoeHetZit.nl. Ook voor andere regels over uw aow pensioen Radio 1. Het NOS-journaal. SBS gekocht door Sanoma en Talpa. En provincie Gelderland wil inspraak in salaris nu Nuon Topman. Goedemorgen, het is bijna half negen. Ik ben Lieslotte Thomassen. Uitgevers Sanoma en mediabedrijf Talpa nemen SBS Nederland over van het Duitse ProSiebenSatEins. Sanoma wordt voor twee derde eigenaar, Talpa van John de Mol voor één derde. Na RTL is SBS in Nederland de grootste commerciële televisiemaatschappij. Ook in België wordt SBS overgenomen. Sanoma wil met de koop van SBS volledig multimediaal worden. Sanoma is in Nederland al een heel groot mediabedrijf. Maar wij zijn groot in een aantal mediumtypen. Dat zijn tijdschriften en dat is digitaal. Daar zijn we allebei marktleidend in. Maar ook in publieke evenementen zijn we groot. Maar als je echt multimediaal wilt zijn, dan heb je nog een mediumtype nodig. En dat, uh, dat is televisie. De totale waarde van de overname in Nederland en België is ruim 1,2 miljard euro. De mededingingsautoriteit moet de transactie nog goedkeuren. De provincie Gelderland maakt bezwaar tegen de manier waarop het salaris van de nieuwe topman van Nuon is verhoogd. Het vaste salaris van topman Morelissen is verhoogd volgens de Volkskrant, met 70 procent opgetrokken naar 750.000 euro... zonder dat de aandeelhouders daar toestemming voor hebben gegeven. Gelderland vindt dat de verhoging aan de aandeelhouders had moeten worden voorgelegd. De provincie heeft ruim 20 procent van de aandelen nu on. Huurders willen best meer betalen voor hun huis als ze meer verdienen. Bijna 80 procent vindt het wel zo eerlijk om, op de, om de hoogte van het inkomen en de huurprijs aan elkaar te koppelen, blijkt uit een experiment met huur op maat van 13 woningcorporaties. Wat huur op maat eigenlijk doet, is dat op het moment dat je inkomen stijgt, die huur gewoon meestijgt. Het basisuitgangspunt van huur op maat is dat een huur gewoon moet worden afgeleid van de kwaliteit van de woning. Dus hoe groter de woning, hoe hoger de huur. En alleen als je te weinig verdient, dan krijg je daar een afslag op die huur, waardoor je daar wel kunt komen wonen. Maar op het moment dat je weer meer gaat verdienen, betaal je ook gewoon de huur die daarbij past. Volgens de corporaties is dus huur op maat een goed alternatief voor het gewone huurstelsel. De woonbond is minder enthousiast omdat het de doorstroming op de woningmarkt zou tegenhouden. De Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt aan de Woekerpolis-affaire. Een meerderheid vindt dat gedupeerden beter moeten worden geholpen en meer geld terug moeten krijgen. Minister De Jager van Financiën moet de verzekeraars achter de broek aan zitten, zegt de Kamer. Ook moeten verzekeraars in de toekomst nauwkeurig met klanten kijken wat een goed product is, zegt VVD-kamerlid Huizing. Wat we natuurlijk niet willen is dat mensen over 30 jaar of aan het einde van de polis... Uh, met een restschuld uh, blijven zitten. Dus, dus mensen moeten ook echt zelf ervan doordrongen zijn... dat ze zelf niet alleen de boel afhandelen vanuit het verleden... maar vooral ook, ook nog eens even goed naar de toekomst kijken. Is het product wat ik nu heb het juiste product voor mij? Boekerpolissen zijn ingewikkelde beleggingsverzekeringen... waarbij mensen meer betalen dan vooraf was afgesproken. De Nederlandse marine op de voormalige Antillen en Aruba... zal weinig merken van de bezuinigingen, heeft minister Hille van Defensie gezegd... aan het slot van zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire. We hebben de Cariben ontzien. Hier en daar zal er wel, in het kader van dat bijstaven en zo... Wat, wat vet wordt weggesneden, zal hier en daar misschien wel een functie sneuvelen. Maar in principe is het zo dat we ervoor hebben gekozen... om de militaire activiteit op alle eilanden intact te houden... en uh, daar niet op te beknibbelen. Het is niet verantwoord om dit jaar de paasvuren door te laten gaan, zeggen brandweerkorpsen uit het oosten van het land. Doordat de natuur droog is, dreigt er gevaar voor uitbreiding van het vuur. De brandweer in Drenthe wil de paasvuren het liefst verbieden, maar daartoe zijn ze niet bevoegd. Wij weten dat bij paasvuren wel allerlei emoties meespelen. Het is een lange traditie, dus je kan dat niet zomaar even opzij schuiven van... ach, doe maar even niet dit jaar. Daarmee hebben we gezegd, van: nou, wij snappen dat dat allemaal meespeelt. En daarom zeggen we, als je dan het advies naast je neerlegt... zorg er dan wel voor dat je dan maatregelen treft om het in ieder geval veilig te doen. In Drenthe zijn 150 vergunningen gegeven voor het houden van paasvuren. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Over de wadden is er wat bewolking aanwezig, in de rest van het land is het onbewolkt. De temperatuur ligt nog rond de graad of 10, maar de zon warmt de lucht vanochtend snel op... en voor het middaguur gaan we op veel plekken al over de 20 graden heen. Vanmiddag schijnt de zon vrijwel ongehinderd. Het wordt gemiddeld 23 graden. In het oosten en zuidoosten van het land kan 25 graden gehaald worden. De wind is hooguit zwak en waait uit het zuidoosten. Vlak langs de kust kan er vanmiddag een zeewindje opsteken en dan koelt het daar flink af. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en het koelt af naar 5 tot 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en met 21 graden in het noordwesten tot 25 of 26 in het zuidoosten is het ook ongeveer even warm als vandaag. Er ontstaan iets meer stapelwolkjes dan vandaag, maar het blijft overal droog. De wind is zwak en waait uit het oosten. Daarna blijft het zonnig, maar na Pasen wordt het wel een paar graden minder warm. AANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 200 kilometer aan file. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam loopt het vast tussen Abkoude en Knooppunt Amstel over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Knooppunt Amstel. En daarom is de verbindingsweg vanuit Utrecht richting de A10 Oost afgesloten. Het verkeer loopt ook vast bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Empel en Vught staat 5 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijstok dicht. En op de ringweg van Amsterdam bij de RAI een ongeluk... in de richting van de A1 naar Amersfoort. Daar staat tussen Slotenmeer en de RAI 7 kilometer file. De linkerrijstok is dicht. A15, Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 7 kilometer. En de A58 in Zeeland. In beide richtingen voor de Vlakentunnel 4 kilometer file.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Eendjes voeren, het mag niet meer in de Zuid-Hollandse gemeente Dirksland. Al dat uh, oude brood en die oude koekjes, dat is geen gezond eendenvoer. En de eenden worden er bovendien agressief van, van dat gevoer. Biole bioloog is Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. In delen van Amsterdam en Den Haag is ook wel eens zo'n voederverbod ingevoerd. Is eendjesvoeren inderdaad uh, gevaarlijk? Nee. Men moet natuurlijk niet uh, de sloot in broodpap uh, veranderen. <lacht> uh, dat is, dat is ongezond. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Mensen plempen enorme broden in, in de sloot en gaan dan weer weg. Maar gewoon de eendjesvoeren met een kind aan je hand een boterhammetje in blokjes uh, snijden en dat voeren... dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Maar meneer moeilijker? hoe komen ze hier nou toch bij in Dierksland... dat eenden daar zo agressief van worden? Ja, dat is een hardnekkig uh, um, broodje-aap-verhaal. <laughs> e, um, dat is een leuke En dat heeft ermee te maken dat, dat um, eenden op dit moment in de partij zijn... Um, en dat gaat er nogal ruig aan toe bij eenden. Zij hebben de verkrachting als voortplantingsstrategie. Dat is evolutionair Pardon. zo gegroeid. Sí. Ja. Hoe -ho -ho bedoelt u, dat gaat er zo heftig aan toe dat het lijkt op een verkrachting? Het, het, het lijkt niet op verkrachtingen, het zijn verkrachtingen en zelfs groepsverkrachtingen. Dus dat is natuurlijk voor degene die aan de slootrand staat euh, een heel akelig gezicht. Maar voor de eenden is dat uh, normaal. En dan, ja, dan valt er ook nog wel eens een slachtoffer. Er zijn vrouwtjes die niet meer boven water komen. Um, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is hoe de eenden het doen in deze tijd. Dat heeft niets met brood te maken. En dat heeft niets met brood te maken, want uh, zeg maar, de eenden die in de wilde natuur leven, die doen dat ook. En uh, die eten alleen maar kroos of kleine slakjes. Mm. En, uh, ja, en als ze dan een boterham eten, dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, in Dirksland zeggen ze dan, uh, dat, dat, dat, dat voeren dat leidt tot een enorme eendenpopulatie. En dan wordt dat uh, groepsverkrachten natuurlijk steeds maar erger. Wordt het een kluitje. Nou, weet, je wat het, weet je wat het is? Het is natuurlijk zo, we hebben hier wel te maken met eenden die uh, in een onnatuurlijke situatie leven, dus in een, in een dorp, in een stad. Um, maar het algemeen is het zo, als er ergens heel veel eenden komen, dan gaan ze zich een beetje verspreiden. Deze eenden kunnen wel gewoon vrij vliegen, dus als het ergens een beetje te druk wordt, mm -hmm. dan zorgt de natuur ervoor dat eenden zich verspreiden over een groter gebied. Mm -hmm. en, um, ja, dat, dat een beetje bijvoeren met brood maakt dan helemaal niet uit. Nee, er lijkt eigenlijk niet zoveel aan de hand, hè? Nee, er is niet zoveel aan de hand. Ze kunnen beter een bordje plaatsen, um, geen brood in het water gooien. Want ja, als je daar staat en je gooit brood in het water en er staat een bord nu van uh, niet de eenden en de ganzen voeren, ja, dan zeg je van ik, ik voer de meerkoet of de meeuwen. En dan ga je natuurlijk weer vrij uit. Hmm. Dus het, het is niet, niet zo'n goede communicatie. En bovendien gebaseerd op, op, op onwetenschappelijke onzin. En daar, daar moeten de gemeenten nu eens een keer mee stoppen. Nou, misschien hebben ze geluisterd. Kees moeilijker. dank dat u ons even het woord wilde staan over uh, dit uh, broodje aap. Graag gedaan. Minister, de jager van financiën dan? Die moet zo snel mogelijk een eind maken aan de problemen met de woekerpolissen. Vindt de Tweede Kamer, want die problemen zijn er nog steeds. Gedupeerden moeten beter geholpen worden. En ze moeten ook meer geld krijgen. En de verzekeraars die moeten werken aan het herstel van vertrouwen. Peter Blok zet het op een rijtje. 7 miljoen beleggingsverzekeringen, waarvan nogal veel woekerpolissen. Met extreem hoge kosten en zeer lage rendementen. Veel te weinig om je huis mee af te lossen of eerder te stoppen met werken. De verzekeraars hebben nu een deel van de te veel betaalde kosten terugbetaald. Maar dat is niet genoeg, vindt Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. De, de, de sector heeft, ik geloof uiteindelijk, nu voor een bedrag van ongeveer 3 miljard aan schikkingen getroffen. Um, nou, misschien moet daar nog iets bovenop. Daar zit overigens wel een grens aan. Uh, je kunt niet oneindig doorgaan, want die, die, die verzekeringssector ja, dat is geen uh, kip met uh, gouden eieren natuurlijk. Um, maar ze zullen hun klanten die ze in het verleden verkeerd behandeld hebben, wel genoeg doen moeten geven. Ja. Wat moet de jager doen? Nou ja, die zou denk ik toch iets meer... Kijk, ik zeg niet dat de overheid dit op moet lossen. Hè? Dus ik vind ook niet dat het met geld uit de belastingpot moet gebeuren. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar toch iets meer uh, een regieke rol kunnen pakken. En tegen mensen kunnen zeggen, kom nou eens hier aan tafel laten we eens even vergelijken. Wat doet Egon? Wat doet Delta Lloyd? Uh, want zolang de gedupeerden het gevoel hebben... dat mensen bij een andere maatschappij meer... In het gelijk worden gesteld en bij hun maatschappij blijft dat gevoel van, van dat er iets oneerlijks gebeurt aanwezig. Wouter Koolmeis van D66 vindt dat de verzekeraars de duizenden gedupeerden beter moeten helpen. Mijn opbouw van de verzekeraars is uh, A. Zorg ervoor dat mensen, als ze zo'n woekerpolis hebben, zo snel mogelijk van zo'n woekerpolis afkomen en een goed nieuw product aangeboden krijgen. En B, zorg ervoor dat het snel duidelijk is wie de schrijnende gevallen zijn, zodat die mensen snel recht hebben op compensatie en snel ja, tegemoet gekomen worden. En wat moet minister De Jager doen? Minister De Jager moet uh, wat mij betreft de sector uh, achter de broek aanzetten om dit zo snel mogelijk geregeld te krijgen. Want de discussie loopt nu al heel lang. De verzekeraars schepen hun klanten af met een fooi, vindt Teun van Dijk van de PVV. Nu worden we wakker met een kater en nu zijn we nuchter. En nu kijken we naar de wereld en zien we dat het allemaal, uh, allemaal heel erg opgeklopt was, die rendementen. En nu moeten ze terug in hun hok. Die moeten ze weer doen waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. En dat is serieuze producten aanbieden met redelijke kosten. En wat nu gebeurt, uh, is alsof ze geen lessen geleerd hebben. Het is bijna vergelijkbaar met de banken. Alsof ze geen lessen geleerd hebben voor de toekomst. En ze gaan gewoon door met dezelfde kostenstructuur en dezelfde producten. En het enige wat ze zeggen is, je mag gratis oversluiten naar een ander product. Maar of je nu linksom of rechtsom gepakt wordt met een ander product, maakt natuurlijk uit, niet uit. Wij willen dat de minister de regie neemt. Na al die jaren, en wij willen van de minister dat hij een toezegging doet... dat er middels al, met, een, met een maatregel van bestuur, algemene maatregel van bestuur, komt... en de verzekeraars tot de orde roept dat ze inderdaad redelijke kosten rekenen... en dat er inderdaad iets overblijft van het ingelegde spaarcenten van de mensen. Matthijs Huizing van de VVD wil dat de verzekeraars nu eindelijk eens schoon schip maken. Ik vind ook dat uh, daar dus actief gekeken moet worden met alle klanten naar wat een goed product is. Dus dat mensen weer opnieuw gaan kijken hoe kan ik dat beoogde eindbedrag uh, halen. Want dat is waar het om gaat. Of hoe kan ik er op zijn minst zo dicht mogelijk bij komen. Hoe krijg ik meer zekerheid. Want wat we natuurlijk niet willen is dat mensen over 30 jaar of aan het einde van de polis uh, met een restschuld uh, blijven zitten. Dus, dus mensen moeten ook echt zelf ervan doordrongen zijn dat ze zelf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 Vanmiddag om 12 uur is in Alfa aan de Rijn een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de schietpartij in het winkelcentrum Ridderhof, vorige week zaterdag. Zeven mensen kwamen erbij om het leven, inclusief de 24-jarige dader. Zeventien mensen raakten gewond. Wij praten met de burgemeester van Alfa aan de Rijn, Bas Eenhoorn. Meneer ja, Eenhoorn, goeiemorgen. Ook goedemorgen. Wat kunt u nu vertellen over die zeventien mensen die gewond zijn geraakt? Hoe gaat het met ze? Er zijn op dit moment nog drie mensen in het ziekenhuis. Uh, dat gaat niet zo geweldig uh, met uh, de drie, maar ze zijn, als ik het zo mag zeggen, niet meer in een uh, zeg maar, uh, heel kritisch uh, stadium. Het is stabiel, dat is ongeveer wat ik er uh, in medische termen van kan zeggen. Uh, maar ze zullen uh, een hele leven uh, dit nog met zich meenemen. Mevrouw heeft een dwarslesie, dus u, u begrijpt, als je dat hebt, dan, uh, dan zit je hele leven verder daaraan vast. Meneer hoorn, wat wordt dat voor een herdenking vanmiddag? Uh, wat we gaan doen zijn, uh, een, een, uh, zijn met, uh, wat we proberen is bij elkaar uh, in samenhorigheid stil te staan met wat ons is overkomen en tegelijkertijd na, uh, nadenken over uh, dat we in een maatschappij leven waar dit kan gebeuren, waar we geen garanties kunnen geven dat het nooit meer gebeurt en dat we toch willen dat we op een normale manier ons leven in Nederland kunnen leiden dat is eigenlijk wat ons samenbindt, het gaat dus niet alleen over de Ridderhof, het gaat niet alleen over Al van der Rijn, het gaat over de westerse samenleving waarin we niet in staat zijn, zal ik maar zeggen... om dit soort vreselijke gebeurtenissen uh, uh, ja, te, van ons af te houden. Het zal nog eens een keer gebeuren en niet hier, maar ergens anders. En dat, dat is waar we stil bij staan. Hoe ja. kunnen we dat zo goed mogelijk... Uh, ja, uh, hoe, hoe kunnen we daar zo goed mogelijk mee omgaan? Dat ja. is het thema wat, wat mij betreft dan de orde komt. Nou was er al een herdenking, hè, daags na de gebeurtenissen in het winkelcentrum. Ja. Korte, uh, mooie bijeenkomsten ook. Uh, er is veel stilgestaan, er zijn veel ontmoetingen geweest. Is het is dat hier nu voor vanmiddag nog veel belangstelling? Uh, de, ja, de, de, ik kan u zeggen dat vooral nu uh, de slachtoffers uh, en de hulpverleners uh, er kunnen zijn. Die waren natuurlijk in, niet in staat om gelijk de zondag erbij te zijn. Toen waren er nog heel veel in het ziekenhuis. Heel veel mensen die thuis waren en absoluut nog niet in staat waren om bij die herdenking te zijn. Zij zijn er nu allemaal, bijna allemaal wel. Dat is heel belangrijk. De hulpverleners, uh, ja, die waren toen natuurlijk met zoveel dingen bezig. Die konden ook niet bij die herdenking zijn. Uh, en... En die krijgen ook de gelegenheid om met uh, de koningin en de prins van Oranje... Uh, hun uh, ervaringen te wisselen. De ouders van de dader, de 24-jarige Tristan... die hebben aangegeven dat ze iets willen betekenen hè, in deze zaak. Zullen zij erbij zijn? daarvoor niet gekozen. Ik denk dat ze zelf zich ook buiten gewoon ongemakkelijk zouden voelen. Uh, ze hebben ja, weliswaar uh, niet een, een, een, een... Dat is niet een kwestie van dat zij schuld zijn. Zo kun je dat niet zeggen. Maar ze voelen het natuurlijk toch wel. Het is hun zoon. Dus zij voelen daar een enorme last. En dat zullen ze niet uh, kunnen dragen te midden van de mensen die slachtoffer zijn nee. geweest van het optreden van hun zoon. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoe kunnen zij dan wat gaan betekenen voor, ja, nou, voor dat anderen? Zal in de komende tijd uh, moeten we daar een uh, Iets, iets voor bedenken, een plek voor geven. Zij willen het graag, dat contact. Ik weet van een aantal slachtoffers... dat ze dat contact ook niet uit de weg zullen gaan. Maar ja, daar zijn we 1, 2, 3 niet, nog niet aan toe. Uh, vandaag is de dag dat in heel Nederland... de vlag halfstok hangt. Uh, dat we allemaal gedenken, Dat we allemaal uh, stilstaan bij hoe is dit gebeurd... en het erger daarvan. En hoe kunnen we daar in de toekomst weer omgaan. En, nou, en dan komt er dus ook een moment... waarop de ouders met uh, de slachtoffers kunnen praten. Ja. Dan zou je uh, dat van, uh, vanmiddag die herdenkingsdienst uh, kunnen zien als een soort afsluiting... maar dat is natuurlijk niet, hè, zeker niet voor de slachtoffers... maar ook niet voor de gemeente. Nee. Maar, maar, maar het is wel een soort van afsluiting, toch wel. Uh, uh, het is een afsluiting van het collectieve, uh, van het samen uh, dit uh, beleven en, en, en, uh, en gedenken en weer stilstaan. Maar nu komt er een heel traject van nazorg en er zijn ook slachtoffers die zeggen ach, het gaat allemaal wel. Nou ja, je ziet gewoon dat het eigenlijk helemaal niet gaat. Uh, er zijn ook heel veel uh, hulpverleners die uh, begeleiding nodig hebben, er komt natuurlijk een evaluatie of we het allemaal goed hebben gedaan in de formele zin. Hè. Dus alle mensen die hun taken moesten vervullen, inclusief ikzelf. Nou, dat gaan we allemaal bekijken. Dus er komt nog een hele staart achteraan. Maar dat is een staart die is vooral voor de, voor, zeggen, voor de, voor de individuele mens van belang... en is van belang voor de, nou ja, voor de overheid en de manier waarop wij dat hebben gedaan. Maar dat is, dat is allemaal, uh, laten we zeggen, uh, uh, niet uh, op dit moment van belang. Dat komt later. Burgemeester Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. Hartelijk dank dat u ons even de woord wilde staan. Graag gedaan. Het experiment om de huurprijs afhankelijk te maken van het inkomen. Dat is een succes. Het zou landelijk ingevoerd kunnen worden. Straks een reportage daarover. Eerst maar eens naar Dennis Mooi, Het is prachtig weer eh, buiten Dennis. Eh, je zou zeggen, dan wordt het lekker rustig op de weg. Maar het is onverwacht toch vastgelopen heel ja, een aantal ja. weg. Het tegendeel is waar inderdaad. Er staat 180 kilometer aan files. Uh, dat is meer dan gebruikelijk, je zei het al. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Abkoude en Knoopend Amstel staat het vast over 8 kilometer want op knooppunt Amstel is de verbindingsweg richting de A10 Oost... afgesloten vanwege dat ongeluk. Ook op de A2, maar dan bij Den Bosch richting Eindhoven... tussen de knooppunten Empel en Vught. Vijf kilometer door een ongeluk. Rechterrijstok is dicht... Ook bij Amsterdam een ongeluk op de A10 Zuid. Als je vanaf de A10 West komt, vanuit Zaanstad... dan loopt het alvast vanaf de afrit IJmuiden... tot aan de afrit voor de Rij of afrit voor de Rivierenbuurt... eigenlijk 9 kilometer file richting Amersfoort. De linkerrijstok is daar dicht... A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Dodewaard en Tiel, 7 kilometer. In de A27 Almere-Utrecht, daar staat een kapotte vrachtwagen bij Beeldhoven. 3 kilometer file daardoor. Er is vertraging op het spoor tussen Tilburg en Den Bosch. Er rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Den Haag wordt vandaag gepraat over natuurbeleid en beheer en bezuinigingen vooral. En bezuinigingen treffen misschien ook wel de schaapskuddes. En dan ga je maar eens rustig wandelen in de natuur in Brabant. En voor je weet sta je tussen die schapen, Joris van de Kerkhof. Ja, dan moet je wel een heuveltje overlopen. In dit geval, de schapen gaan door het, door het hele gebied... door al die hectare die er, die er zijn in de Loonse en Drunense Duinen. Dit gebied, en de, aan de kant van Kaatsheuvel... daar kun je ook nog wel een deel boven de bomen zien uitkomen... van waar Kaatsheuvel zo beroemd door is. Niet de keukens, maar dat pretpark. De pagode, die, die, die kun je van hieruit zien. En vanuit die pagode kun je hier ook zien... als je een paar maanden geleden had gekeken dat het helemaal groen was, maar dat er nu al wel wat meer eh, zand tussendoor eh, te zien is. Even terug naar de andere kant van de heuvel. Daar stond een meneer op een fiets te wachten op eh, zijn vrienden... om op een vrije dag te, te gaan fietsen. En ik vroeg hem net eh, wat hij ziet als hij over de heuvel komt. Ja, dat het helemaal uitgestorven is, dat het, de mooie bomen helemaal weg zijn. het echt zonde is van de verandering van de natuur. Dat vind ik jammer. Ja, u, u als fietser vindt het prettig om tussen de bomen door te fietsen. Dat zand is, is veel te zwaar. Snapt u dat Natuurmonumenten iets probeert om het zand terug te krijgen? Ja, Het zal natuurlijk gaan om de oorsprong van het gebied weer terug te krijgen. Maar zo ook voor het zicht met lopen met de kinderen en zo... is het leuker om tussen de bomen te lopen als in een open vlakte. Dus, uh, en die was er volgens mij hier achteral. Dus ik, ik begrijp het eigenlijk van de ene kant niet zo goed. Ja. Dus het is eigenlijk wel jammer. Ja, is het. ja dat, dat was hier ooit, maar dat is echt heel lang geleden. Een helemaal open vlakte, daar is in geplant. Hè, die, die bomen die konden dan gebruikt worden om verkocht te worden, het hout. Nou, nu probeer ze dat weer, hè, weer opnieuw terug te krijgen, maar wat u betreft... Hmm... Nee, voor mij altijd rust uh, mogen blijven zoals het was. Zoals, uh, zoals dit gedeelte ook nu nog is. Ja, dus, uh... Want hier aan de andere kant van, van, van, van de heuvel, uh, ja, daar zie je in ieder geval veel bomen. Ja. En daar is het ook voor u prettiger fietsen. Uh, maar ben u sowieso een beetje van de. Nou, het is wel prettiger dat het blijft zoals het was? Nee, nee, de veranderingen, uh, het, het mag wel veranderen natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind het zonde van het uitzicht eigenlijk. En daar gaat het eigenlijk mij om. Dus. Uh, dat vind ik jammer. Vrije dag genomen? Vrije dag genomen om lekker even te fietsen, ja. ja dat, dat klopt. Ja, die collega's die zijn er niet. Hè? Die, uh, daar start ik even te wachten. Hij zou wel al moeten zijn, maar uh, ik denk dat er heel leuks gaat duren. Wacht even, zo. Ja, dan lekker fietsen door de prachtige uh, zon uh, uh, die, die, die gaat schijnen. Die nu al schijnt en over de heuvel heen gelopen naar de schapen toe. Die zon die schijnt ook op die schapen met die zwarte koppen die hier aan het, uh, aan het grazen zijn. Uh, de boswachter van Natuurmonumenten. Snapt u uh, wat die meneer zegt van nou ja, waarom doe je het eigenlijk? Ja, dat, is, dat snappen we heel goed. Het punt is ook dat mensen die... Vaak in natuurgebieden komen, die willen eigenlijk die natuur zijn gang laten gaan en zo weinig mogelijk verstoring daarin zien. Um, wat wij hier hebben gedaan is dus even een hele heftige ingreep. Maar dat vinden we zelf ook eigenlijk niks. En daarom is het zo belangrijk dat dat beheer met die schaapskudde hier duurzaam opgezet wordt, zodat we dat soort dingen niet meer hoeven te doen. Ja. Dat ingrijpen, dat vind ik nou toch een beetje raar. Waarom zou je ingrijpen in iets waar al zoveel in ingegrepen is? Of anders geformuleerd, u wil het terug naar wat meer oorsprong. Maar ja, wat is de oorsprong van dit gebied? Na welk jaartal ga je dan terug? Dat is inderdaad heel moeilijk. Uh, we zitten in Nederland met allerlei landschapstypes en hier hebben natuurmonumenten, maar ook de provincie en ook het ministerie de keuze gemaakt om het stuifzandlandschap met de heidevelden om dat voorop te stellen. Nou, Dat gaat er dan, dan komen de komende jaren als die schapen die toch in alle braafheid iedere keer weer van ons vandaan lopen als we hun richting op gaan. Ze doen dat in alle stilte en over stuifzand gesproken. Dat is wel het mooie zicht nu op die 300 schapen die hier lopen. De zon staat erop, ze lopen een beetje door het zand, dat zand komt omhoog en daardoor zien die schapen er echt een beetje... Nou ja, wel, wel heel uh, bijzonder uit. Een uur geleden was het nog met, uh, met, uh, met, met een beetje mist, twee uur geleden. En nu zorgt de zand voor die prachtige vergezichten. Prachtig om te zien, maar het klinkt wel rustig. Die schapen zijn rustig. Het geblaat komt van jongens. Je mist daar vanochtend. Mis je het geblaat? Ja, een beetje wel. Ja. Hm. Zeven minuten voor negen. Nu luistert naar de NOS Radio 1 journaal. Huur op maat heet het. Het experiment waarbij het inkomen de hoogte van de huur bepaalt. Dertien wooncorporaties doen daarmee. Vandaag worden de ervaringen besproken. Verslaggever Karin Alberts ging langs bij twee ervaringsdeskundigen... in de Dr. Wieboudstraat in Zutphen. De deur van meneer De Wit. En dan gaan we even een paar deuren verderop naar nummer 12... Volgens mij precies dezelfde voordeur. De deur is een zilver qua kleur, dat klopt inderdaad. Ja, we worden verwacht, de deur is open. Ik zal toch even aanbellen om onze komst aan te kondigen. Ja, dames, ja. Goeiedag. Hallo, buurman. Hallo, mevrouw. Alles goed? Nou, ik ben al bij uw buurman binnen geweest. Ja, het is allemaal hetzelfde. Hè? Tenminste, de de, ja, de inrichting niet, maar de rest? Nee, de inrichting niet, gelukkig niet. Goed, ruimte. Nee, ze zijn gewoon perfect. Slaapkamer beneden, boven een mooie etage. Alleen de indeling is voor iedereen hetzelfde natuurlijk. hè. is dus, uh, ja, wat je ervan van maken wilt. En hoeveel huur betaalt u, meneer De Wits? Ik zit nu op 579. En mevrouw Duvignot, hoeveel betaalt u? 239. Hé, hey, en het ja. is hetzelfde huis. Ja, maar ik heb huur op maat. Dat is iets nieuws van de woningbouw. En dan krijg je alsnog de, de huursubsidie, maar dan krijg je huur op maat erbovenop. Als je inkomen erg laag is. En ik heb dus een WHO-uitkering. Dus dat is vrij laag. Dus daar heb ik huur op maat bij gekregen. Anders kan ik hier niet wonen. Alleen huursubsidie niet. Precies. Dat kan niet. En u, meneer De Wit, vindt u het ook een mooi iets? Of, of ja, steekt ik, dat dan toch een beetje? Nee, nee, nee ik, vind het, ik vind het gewoon een beetje een sociaal plaatje. Het inkomen van de mensen, dat kan door welke reden ook van vandaag op morgen uh, einde verhaal zijn. Maar waarom zouden die mensen in, in, in een ander huisje moeten wonen, een krotje of zo? Mijn inkomen ligt wat hoger. Nou, Oké, okay, Dan, dan, dan, dan dat moet dat maar. He, dat is geen punt. Maar als ik een paar jaar verder ben in een AOW kom ga ik ook zakken qua inkomen en dan ga ik daar misschien ook gebruik van maken. De Dr. Wieboudstraat in Zutphen. Een van die straten waar nu geëxperimenteerd wordt met huur op maat. Lex de Boer, u bent directeur van de stichting Experimenten Volkshuisvesting. Dat huur op maat, wat beoogt dat? Wat we uh, ermee hebben willen proberen... is uh, het wat starre systeem van huurbepaling die we nu kennen... Uh, flexibel te maken... Kijk, iedereen kent de situatie dat uh, je gaat in een sociale huurwoning wonen uh, als je jong bent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 als je weer meer gaat verdienen, betaal je ook gewoon de huur die daarbij past. En andersom, zoals meneer de Wits, die gaat met een paar jaar met uh, pensioen, krijgt een AOW en maakt dan een inkomensval. Gaat hij dan ook minder betalen? Ja, dan gaat in, in zijn huur weer omlaag. Dus dat, dat is denk ik, hè, dus wat, wat uh, opvallend is in de evaluatie van het experiment na drie jaar is dat huurders eigenlijk heel erg tevreden zijn over het systeem. Dus als je, als je een laag inkomen hebt, dan zijn woningen bereikbaar... die anders niet voor jou bereikbaar waren geweest. Als je inkomen stijgt, dan heb je in ieder geval de vrije keuze... om te blijven zitten meer te gaan te betalen... of uh, te vertrekken naar een koopwoning. En als je inkomen vervolgens weer daalt, gaat de huur omlaag. Dus eigenlijk voor al die mensen is het van, nou, dat is een redelijk systeem. Het experiment, hoeveel van die mensen uh, heeft een hoger inkomen... en hoeveel heeft een lager inkomen en heeft wat extra hulp nodig? Uh, als je kijkt nu naar de toewijzingen in de experimentperiode... is het ongeveer 75% mensen met een laag inkomen en 25% met een wat hoger inkomen. In de loop van de tijd zal natuurlijk van die 75% mensen met een laag inkomen... een deel een hoger inkomen gaan krijgen, zoals carrière maken. Uh, nu is het systeem ongeveer voor de corporatie budgetair neutraal. Dus het ze niks, uh, maar het levert ze ook niks op. Uh, en Het is dus een beetje afhankelijk van hoe je aan de knoppen draait uh, of dat zo blijft. Het is een experiment. Als het op een dag ophoudt en het wordt toch afgeschaft... moeten de mensen die nu hier een bepaalde huur betalen anders gaan betalen, meer gaan betalen? Nou, daar zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt. Als het experiment ophoudt, dan blijft de huur wat hij nu is. Dus uh, dan gaat hij niet meer omhoog, maar dan gaat hij ook niet meer omlaag. En wanneer wordt er besloten of het experiment doorgaat? Wij komen over twee weken met een officieel advies aan de minister... en dan zal de minister daarmee doen wat hij denkt dat nodig is laatste spreker was Lex de Boer, directeur van de stichting Experimenten Volkshuisvesting. Na negen uur bellen we maar eens met een neon over het salaris van de topman. En we hebben het ook nog over het rapport naar de verdwijning van Millie Boele. U hoort de reactie van de korpschefs. Vrijdagavond van 7 tot 8, Manjare.